Wij beginnen de zogerles 108. Wij gaan verder met de kwestie menule en miftega, De slot en de opening, oftewel de sleutel. Vandaag gaan we verder daarmee. Het is het meest cruciale, de meest cruciale kwestie om dat te begrijpen. Daarom zullen we meer daarover hebben. Want uh, zal je dat aanvoelen dan alles zal voor jou gaan openen. Dat is waar ik naar gezocht was, gezocht had, jarenlang, met alle reizen gemaakt naar Amerika, naar Israël, overal naartoe. ...gesproken met de grootste der aarde hier op het gebied van de heilige leer... Op, echt, ...op het geheime leer, alles. En ik kon het niet vinden. En daarom wil ik jullie ook heel echt op het hart kloppen. Probeer absoluut nergens aan te denken. De hele bedoeling is niet alleen woorden te begrijpen... ...maar wat ik kan nog zeggen is maar hij is misschien een, een promiel van wat het uitkomt, wat, ik, wat ga ik van binnen, zeggen dat aantrekken. Dus maak jezelf ontvankelijk, dan zal je ook alles ontvangen, en dan later komt het meer en meer in jou, je gaat het ervaren. Want het is echt een voelbaar ding waar ik het over heb. In elke toestand, als je weet hoe dat gaat, kan je in elke toestand jouw onafhankelijkheid uh, realiseren. Duidelijk. Daar gaat het om. Dat niet, niet een slaaf te worden van een situatie, van omstandigheden, van een bericht. Van een slechte bericht, van een goede bericht. Dan ga je wat er ook met jou gebeurt. Ja, Over een slechte bericht is. Over een, een, een zogenaamde goede bericht dat jij misschien een erft uh, 50 miljoen euro, dan zal je dat, dat brengt, zal je brengen tot de absolute evenwicht. Wat geen geld, wat niet met geld, nog met macht, nergens kan je het bereiken. Dus probeer absoluut uh, daarop geconcentreerd zijn. Nog uh, bewezen van Herhaling uh, even, want ik ga niet nu over de middelste lijn spreken. Vorige keer was het uh, in verband met Rosso-Shanaïn, een beetje was het los les, los les was het. Eigenlijk past het niet bij de Kabbalah om zo'n so les te maken. Ik zeg het jullie, exactly. want wat ik vertel los uh, over de rechter lane, over de linker lane, over de middelste lijn, los van de tekst van de bron, werkt het niet. Duidelijk, dan gaan we met het hoofd proberen begrepen. begrijpen. Nu alleen nog een paar dingen, alleen eventjes. Kijken hoe jullie dat ervaren. dat hoe jullie dat. Wat is de rechterlijn? Wat is de linkerlijn? Wat is de middelste lijn? Duidelijk, mensen leren kabal en ze denken, rechterlijn is een lijn, is een lijn. Dan zien ze dat, verticaal lijn voor zichzelf. Links, zien ze een verti verticaal lijn van links. Wat is de rechterlijn? Wie kan het zeggen? maar alleen nadenken. We hebben alles al gehad. Wat is de rechterlijn? Hassadim, Hmm? Oké, okay, Hasadim klopt. Hoe kan je dat, uh, kan je dat uh, in sferot uitdrukken? Ja, Yesod, Differet en Dat. Isot, different, en Dat. Wat wie denkt anders? Uh, de, uh, antwoord: wie, wie denkt anders? Dat wil niet zeggen dat dit niet correct is. Dat is midden. Huh? midden, midden. Oké, okay, maar dan zeg wat zeg wat jij denkt. Dus oké, nee, nee, nee. Hassa, uh, met, uh, uh, dat is midden. Nee, dus okay. wie, wil, wie wil iets anders nee. zeggen? Dat geef een andere. Nee, dat er, er niet toe. We blijven even. Met. Jij bent net van het werk, Dus daarom is het nog moeilijk nog. Staat voor het komende. wel. Maar kijk, moet je zo zien. Erg eenvoudig is het, maar het is niet moeilijk. Wat was eerst, ja? Wat was, de, wat welke die als eerste is? Maar goed op naar de, onder de Hochma. ja? Wat is er dan? Dan hebben we niet, wat hebben we dan? Hebben we geen rechts, rechts en links, wat hebben we dan alleen? Ik huh? bedoel, in dezelfde termen, geen rechts, links, maar boven en beneden, ja of niet? Iedereen hoort goed horen wat ik zeg. Het is eenvoudig. Dus dat eerst moeten we wel dit eenvoudig doen. En moeilijker wordt het later. Dan weer moeilijker. wat nieuw moet het. Elke keer moet het zijn. Wat, alleen wat jij nieuw kan al behapen. Dat is goed voor jou. Dus uh, eerst dus steegt maar goed naar de onder de Gogma. Dan hebben we geen rechts-links. Dan hebben we alleen maar boven beneden. Boven hebben we Kilim. Welke kilim? Huh? Oké, okay, wel, okay, gar. Welke hebben we kilim? Noem dat die kilim, hebben we hebben vijf kilim. Noem... Welke kilim blijven boven dan? Keterchogma. En onder? Binaziran, wie niet al goed? Ja? Oké, okay, okay. dan hebben we twee delen. Ja? Dan hebben we boven en beneden. Nu de volgende stap. De volgende stap wordt nog meer man opgebracht en dan nu de onderste onderste kelim ja binazeren pinen die steken op naar, naar de traptreden ja naar boven zij kunnen niet aansluiten zichzelf aansluiten direct naar de kettergogma waarom niet zij komen van onder de parsa daar was geen licht eigenlijk ze kunnen niet zich ver, uh, die, uh, aansluiten direct aan de recht aan de kettergogma het is veel te groot, te hoog voor men, nou, dan het segment dan dat zij komen aan de linkerkant te staan, van de ten aanzien van de uh, ketterhochma kijk, waarom? waarom is dat links? wat maakt het links? links maakt het dat het van rechts ligt, altijd loopt van rechts naar links, ja of niet? ketter bevindt zich, waarom is het zo? kijk, waarom is het naar links? wie zegt het? Het is eenvoudige antwoord. Waarom is dan naar links? Hoe kan dan Bina, Zeran, Pinin, Malgoed voorop komen te staan, vooraf komen te staan aan de Keter, Hoe loopt het licht? Keter, en dan? Bina, Zeran, Pinin, Hoe bevindt zich dan ten aanzien van de Keter, Gochma, Bina, Zeran, Van Malgoed? Links of rechts? Hè? Huh? nee, niet, niet mijn vinger <laughs> <laughs> niet een keken naar mijn vinger niet, dus niet geometrisch kijk, ketter Hochma. dan komt binazirampin en malgoed ja, dit is de laatste drie, dus binazirampin en malgoed, ten aanzien van ketter Hochma. waar bevinden ze zich rechts of links van van ketter links, nou dat is eenvoudig nee of niet, duidelijk dus dat is het logisch. Dan, dan zijn ze horizontaal, staan ze horizontaal achter elkaar. Waarom horizontaal? Omdat de, omdat de goed en steekt naar naar hun eigen traptreden, ja of niet? En op één traptreden is het altijd vijf sferoot, ja denk. En die lopen altijd in de in de volgorde van, uh, van hoog naar beneden, naar laag, eigenlijk. Ja, en als je probeert met het hoofd, en dat is, maak, dat is jouw probleem, je moet het overwinnen. Begrijp je dat? Het is een plus, het is een plus waarin, schu het is een, eigenlijk een plus waarin enorm veel minus zit. Dus jij probeert probeer het te overwinnen, eigenlijk. Niet met je kopie. Koop, met die kopie kan je geestelijke niet bevatten, dat is erg eenvoudig. Iedereen ziet het? Dus die ze er een maak van de kilim. Die stegen ook terug naar hun eigen uh, traptreden. Nou, waar komen ze te staan? Achter de Chogma? Ja of niet? Bina moet staan achter de Chogma. Nou, staan ze achter de Chogma. Maar omdat zij kunnen niet met elkaar verbonden raken, waarom niet? Omdat de Bina ze er Probeer absoluut nieuw jezelf klein te maken. Je wil je niet klein maken, je wil groot jezelf houden van binnen. Zelfs als je dat niet weet, overwin jezelf. Het is niet anders te doen. Het is geen andere manier. Het is alleen maar manier van jezelf klein maken. Ik maak mijn nu absoluut kleiner dan jullie allemaal. Waarom? Anders kan ik jullie niets ontvangen en kan ik niets geven. Kan ik ook dat niet ontvangen. Probeer dat. Leer dat. Er is niets anders. is niets aan te doen. Het is een groot probleem van van, van mijn broeders. Weer, begin ik weer. Maar waar bedoel ik. Jood heeft heel goede intelligentie. Kopie. Maar, maar daarom wordt het kopie van hen ook. staat in de weg hen. om het geestelijke te begrijpen. Daarom eenvoudige mens. kan dat wel. Daarom zegt men zeggen dat eenvoudige mens. En ook heb ik ook gezien bijvoorbeeld in Israël. Ja? in, in Jeruzalem. Eenvoudige boeren. eenvoudige Joodse uh, mannen. Ja? en vrouwen. Ik voel, ik voel, ik voel, ik voel heilige primitief heilig, maar ik voel het. Ze hebben geloof, begrijp je dat? Maar die intelligente joden hebben ze absoluut geen geloof. Eindelijk wat ik bedoel. Maar die eenvoudige joden daar in Jeruzalem het is zelfs, jij ziet wel dat die niet intelligent is. Die is gewoon een, een, een grof stuk, begrijp je Grof mens is. Maar toch, ik voel wel dat die wel geloof heeft. En in, dit, in dat opzicht is hij beter dan, dan alle die anderen die alleen maar <laughs> leren de taal met het kopje. Dat is het struikelblok. Het struikelblok dat... En ik kan er niets aan doen. Hij moet vragen, hij moet verzoeken, hij moet op de knieën komen uh, ten aanzien van jouw schepper. Dat, en vragen dat hij jouw... Uh, ontkracht jouw hoofd. Een hoofd blijft zitten. Dan gaat jouw hoofd... Uh, echt jou dienen. Goed dienen. Het hoofd moet dienen je niet dat jij gaat het hoofd dienen. Ik zeg het alleen vriendelijk. Het is echt vriendelijk. ik Het is geen andere manier. Dan gaat alles open voor jou. En dan gaat het helpen jou. Begrijp je? Het gaat jou leven geven. Adem geven. Je, gaat, je kan erop aan. Je kan erop vertrouwen. Nou, dus... Dan wordt het dus rechterlijn li li en linkerlijn. Maar die kunnen nog niet met elkaar samen. Ze staan op hetzelfde uh, niveau. Ja? Maar Chesedim, Keter Chochma, oftewel Keter Chochma van de Kilim, die hebben Chesedim. Zij gaan, zij kennen Chesedim. Uh, en de Pinen Malchut van de Kilim, die, willen Chochma, die ontvangen Chochma de linkerlijn, hoe komt later het is een kunst om jezelf uh, om jezelf het, te abstraheren je af te trekken van de details uh, dat is, uh, that is, that is de hoog dat is intelligentie, dat heb je iedereen begrepen om niet te willen begrijpen wat nog niet aan jou niet gegeven is te begrijpen niet met je kopje begrijpen proberen be te be be be be begrijpen dus overwinnen ik kan er niets aan doen. Ik denk niet dat anderen dat ook. Anderen dat ook hebben, maar je moet jezelf overgeven. Probeer dat zelf. Niet tegenwerken. Niet tegen wat ik vertel en niet wat ik lees. Want Ik heb niets vertellen van mijzelf. Vorige les heb ik zelf gegeven. Dat. Maar dan is het wel toch wel. Alleen de zoger kan aanwaaien. Dat licht wat wij waar het van de zoger komt, kan ik wel door. En niet losgeven van wat is rechterlijn, wat is linker. Dus wat is nu rechterlijn? Duidelijk. Ketterhochma, dat is de rechterlijn. Van de kilim. Wat is de linkerlijn? Dat is binnen en binnen maar goed van de kilim. Klaar, is wat is dan de middelste lijn? Dat is dan wanneer die beide, op een, op een of een andere manier, en moeten we nog niet weten hoe, want we hebben nog niet geleerd zoveel. Zo Het is de manier wanneer deze, de rechter, die Ketterhochma, Verbinden zichzelf qua kilim en qua lichten, verbinden zichzelf met de binazer en malchut. Dat is dan de mi, die verbindt zichzelf met de eile van de kilim. Dan hebben we dan vijf kilim, en daarin schijnt en chasadim en de chogma. Eigenlijk, dat is, en dat gaat dan via de middelste lijn naar beneden, maar dan, let op, er zit geen geen, sorry, geen malgoed, precies. Wij we zeggen wel uh, de kilim van binas, heren, pin en malgoed, maar bedoelen wij, we, we bedoelen altijd, let op, de ateret is Oké? Okay? Dan kan het wel, kijk dan, wat hebben we dan? Dan hebben we uh, de middelste lijn. Wat is de middelste lijn? Dat is dan de, dat is dan ketter, gochma, en binas, pin en, bina, en, en malgoed, maar in plaats van de malgoed is het Ateret is soort, maar dat is begrijpelijk. Dus hebben we negen sferot. En wie. Dus negen sferot, welke negen sferot hebben we? Iedereen kan het opdelen. Wat? Keterhochmaabina, ja? Herset, worat, tiferet. Net zo goed is soort. En wie dan de tiende is? Wie is dan de tiende? Ateret is soort. Oké, dan hebben we tien sferot kan niet zonder tien, maar de tiende, de tiende als tiende dient de soort. En daarom via de soort kan wel het licht naar beneden komen. Dus de, ware de, huh? de ware tiende blijft de bocht. De ware blijft de Die blijft die hangen daar, tot de marticum, tot de uiteindelijke correctie, zit ze in de atik verborgen. En zij natuurlijk ook uitoefent haar kracht via de atik waar zij staat in elke parzuf heb je daarom ook van boven omdat die zit toch boven ja in elke parzuf zit dan als het ware de rishimo de sporen daarvan van die malchut van de zinzum alle die zit dan in de attic. en van haar komt dan dat in elke parzuf komt dat die slot slot komt juist door die malchut die zit in de attic verborgen in, de, in het hoofd van de Arctic. Duidelijk, zit boven, als het iets boven zit, dan, uh, dan wordt het op dezelfde manier opgebouwd beneden, maar dat is niet dezelfde maal goed. Duidelijk. Dat is als het ware de nawee daarvan, maar het is wel omdat om dat, dat is net als een stempel. Hoe zeg Een druk, afdruk, afdruk. En nu gaan we verder. Dat okay, is dan de over de drie lijnen. Vandaag geeft hij erg eenvoudig en tegelijkertijd op het topniveau de uitleg alles over de slot, menula en miftige. En geeft ook een geweldige uitleg. Ik zou zeggen, is misschien de... De belangrijkste les dat we doen, maar het is altijd zo moet het steeds belangrijke les komen, maar probeer volledig je komst te concentreren. Dat is juist wat, wat we willen graag. Wat ik wil graag onthullen, ja, ik heb naar naar gezocht, en dan wil ik graag dat daarom probeer dat echt alles op alles zetten dat jij het een keer begrijpt wel hebben al erover gehad en gaan we dat illustreren en wordt het geweldig de regel 19. wij beginnen de nieuwe nieuwe oot uh, ik wil hem direct uh, oké, okay, ik moet hem eerst ik zal hem eerst voorlezen en dan zal ik hem direct gaan uitleggen uh, vanaf de, uh, uh, in de Hasulam. En niet, ga, ik hem, ga ik hem niet zo vertalen om, in dit geval, om geen tijd te, te, te verspillen. Omdat het niet duidelijk is. En in zijn commentaar, uit zijn commentaar, zullen we begrijpen dat. Dus de regel 3. Pagina Nun Wav Nun Wav, dus 56, de regel 3, de basis tekst van de zorg. Ot Membed, 42. Aval Chaminan go Sitre Breshit, de Amar Hochi. Oké, okay, ik zal het doen awal khaminan <rapranonut> go mar we hebben gezien binnen de <dia> sitreibri shi binnen de geheimen van brishit. shit en is dus van de skepings het woord bri De Amar mar <marmarmarBra> hoed dat die so dat die zegt zo Punt <infantil> galif aglif Hahu stim a kadisha go maavi de hadet miro de nakit benekuda de naets Galifa Aglif hij ha, ha, hij, um, in, hij, uh, hij maakte inkerving, inkervingen of weet te dat ik zeg zo so, degene die maakte inkervingen dat is Satima Kadisha, dat is de verborgen Kadisha, verborgen, heilige. Zo we zien wie. Go, die maakt het, go, maavi de ha miro Die maakt het binnen de ingewanden van een, van de ene, van de ene van de ene verborgene. De naki ben ik Die uh, is uh, waarin de. Uh, uh, waarin de punt is. Ingesteld. Denied. De punt die in, in, ingesteekt. Ja. als je in, in de aarde steekt en zo'n so schepje, hoe heet het? En wat doe je daar? Ingestoken. Ingestoken. Die is dan ingestoken daar. Punt. Hahu Galifa deze inker. De, Hahu Galifa de volgende pagina nu zijn aglif deze eh uh, uh, galifa de alifa aglif deze ehm uh, um, ingekerfd die ingekerfd werd witamirba en is daar uh, verborgen keman de ganis kula khod niftacha khade van koma tot kode, tot, tot, koma, tot de koma, keman als iemand, de ganis kula de god, die is daar verborgen, die zegt die, keman als iemand, die ganis kula de god, die alles heeft verborgen, onder een, onder een sleutel. Dus, verborgen dat ergens, en heeft met een sleutel dat dicht gedaan. We houden mev te haar gani's kula bij hijhala harden en deze sleutel is verstopt kula bij hijhail, ga bij hijhala harden in een in één of anander, in een ander in één in een zaal. We af we afval gaf de kula gani's bij hou hijhala en ondanks het feit dat alles is verborgen. In die zaal, je kardet koule baghuu mifta khagave. De essentie van, van alles is is licht, licht hem in die sleutel. Baghuu mifta khas zager op opa Welke sleutel doet open, doet dicht en en open. Dus het gaat nu over de sleutel en de slot en alles is, heb ik opgetekend op het bord wat hij zegt, heb ik het opgetekend op het bord eigenlijk gewoon om, dat, om ons te verge vergemakkelijken ik hoef het niet meer maar stap voor stap moet je ook dat niet hoeven, maar eerst gewoon kijken maar niet onthouden dat maar gewoon je kan wel plaatsen dat, hoe dat zit in elkaar eigenlijk Stap voor stap leer de mens het geestelijke, dan heb je geen tekeningen nodig. Alleen erg zelden is het, is het nodig, maar voor de leerdoeleinden is het wel nodig. Uh, en nu gaan we erg aandachtig naar de pagina, terug naar de pagina. Nun, waf, volledige, volledige concentratie, graag. En de linker kolom, de regel 19. Membed de referensie letter referensie letter membet. Aval, hamin, aval haminan aval uh, vegomer. Aval haminan go vehul. Aval rainu. Besitrei braisit. twintig. Shoomer. Kah. Oto hasatum eindendwind, hakadosh. Hakak hakika toch m'avav toch mav. Ma she, and that is here moeten we einden het laatste woord in plaats van de letter ayn wat de tweede letter is, moeten we hei van maken. Is een fout. Okay. Uh, Sheguusod bina. 22. Schel Nistar Echade e sod Schel nu kwade atik. Hanna kude, 23. Pane kude, hane Punt. Aval. Twee laatste woorden van de regel negatieve. Aval. Maar Raino webe 20 besitteerde brisit in de uh, geheimen, of in de verborgen uh, uh, verklaringen of zo so van de brisit van het woord brisit. Schoemaker dat, dat hij zegt daar zo. Hadden, ze hadden ook die speciale aantekeningen. Hadden hadden ook een aantekeningen gemaakt die die auteurs van de zoger hadden ze hielden ze aantekeningen. die heette dan citrei Brishit, dus de geheimen van de Brishit, ja? verborgen Brishit. Dat ze dan over Brishit. hadden ze speciale aantekeningen Show mm -hmm. die zegt daar daar. So, uh, otogasa toma Die hele verborgene wie is dat? we zullen zien die heilige verborgene hakak, hakika, toch maaf, die in, die maakte inkervingen binnen, binnen de ingewanden. En nu helpt je ons, Jus Hasulam bina, dus de ingewanden, als we spreken maaf, ingewanden spreken we dat over de bina straks komt alles, maar voor niets met je hoofd, gewoon kijken en uh, opnemen. 22. Schel nistare gaat van één verborgen, van een bepaalde verborgen, wie is dat? Schelhoesot noekwa de atik. Dat binnen die wie zal ze leren straks Binnen de atik, Hanne kud, benne kudda, hane utza, die uh, is uh, als punt ingestoken is, so dat is, punt, schregusot, nekudda, tamal kud. de cemcum, 24 alef, schalta, lebina. Wegotsia, hap de Arihampin, lekhuts mirosh shilo. Hij gaat ons een beetje helpen. Wie is dan die de punt die de punt die ingestoken is in ja net zoals in in de aarde, maar dan is het ingestoken is in die wat wij ons vertelt. Shahu sot nikudata malhut dat dat is de het geheim, of de essentie, in essentie is dat Malchut, de punt, de punt van de Malchut, van de Zimzum-Alf, scheeltale Bina, die steeg op naar de Bina. We hebben zie Achab de Arihantin Lachuts, en die bracht de Achab van de Arihantin, ja, dus de Bina, de en Malchut, die heette Achab omdat het ozen, gotem, p, ja, de, oor, neus en p, en mond, zoals we dat zeggen, die is dus uitgekomen uh, van de pin, van de hoofd van Arigampin, legoeds, Miroshilo buiten zijn hoofd. Dat hebben we geleerd. Alleen de zoger gebruikt die speciale terminologie, punt. zoger gebruikt die terminologie omdat, zodat geen Onbevoegde kan penetreren. En daarom de wereld kan niet daarin komen. Ja, omdat de, de taal van de zoger speciaal wordt gebruikt, deze taal, om geen buitenstander laten proeven van het geestelijke. Want als de buitenstanders, als de, de wetteloze, dus de mens die alleen maar voor zichzelf wil ontvangen, zou die dan zoger kunnen ervaren en begrepen, zou natuurlijk een gigantische kracht. Ze zouden dat kunnen, ze zouden, ze zouden ik zeg niet, dat misbruik, kan men, men kan geen misbruik maken van zo, maar in onze tijd niet. Maar in vorige, vorige, vorige tijden misschien wel was het zo, omdat ze hadden het verborgen dat van de mensen In onze tijd mag het wel, we zijn allemaal zo, in onze tijd mag het wel, maar in die tijd mocht het absoluut niet. Maar niemand kon het ook doordringen, doordringen. Uh, maar dan is het, in die taal is het geschreven dat niemand kan penetreren daarin. Alleen de toegewijden. En het is ook voor jullie allemaal aan deze, uh, via, wij zullen allemaal dat ervaren. Allemaal. Ook jij. Ja, ja Marco. Alleen niet verzetten jezelf. Niet proberen met je kopje. Klein maken jezelf. Jij je zal een enorme leven ervaren wat je, wat je niet eens van kan dromen. Oké? Okay? Dus alleen... Ja seke. Dat is erg moeilijk te maar je moet ja zeggen. Oké. Okay. Vijfentwintig. Ik bedoel ik ook niet persoonlijk. Ik weet dat ik niet persoonlijk bedoel. Uh, Vijfentwintig. Ota ha hakika shnichkaka abinah. Zesentwintig. Shnichkaka vanis satra vanis satra ba. Kami shegoness hakol taht mavtei ha'chat ve'otu. Amafteja, kulo, ganus, behei hal, echad. Let op, jongens. Ota, ota hachakika, deze inkerving. Schenich kakaba binah. Inkerving betekent altijd dat er eerst is, is wat niet gedifferentieerd is. En nu kom daar een stukje, een stukje, zeg ik dat, kilima. Ja, begrepen Net zoals een gewone, kijk, toen, uh, toen ik hier vanavond kwam, was niets op het bord. Je hebt alles weggehaald, laten we zeggen, bijna alles. En dan was het niets. En dan ga je iets optekenen op het bord. Dat betekent hakeka. Duidelijk. Dat alles wat wit is, is niet gedifferentieerd. Ja, duidelijk. Dus als het niet gedifferentieerd is, alleen maar wit, en geen differentiatie. Dat is net als licht. En als je brengt daarin lettertjes, tekentjes, dan betekent hakikah dus inkerving van iets. Dus ook precies hetzelfde wat hij zegt. Ota -ha hakikah, deze inkerving, na die zei, die malchut, die, mal die steek op. Malchut yeah, mal is wel iets, yeah? malchut is iets wat de wens is, yeah? dus de, de begrenzing is. Dus die, die, de, deze inkerving, die ingekerfd werd in de Bina, wie heeft dat ingekerfd? De Malgoed. Die, die Malgoed, die steekt op, die maakt bepaalde inkervingen, duidelijk. Iets wat niet gedifferentieerd is, dan wordt, wordt daar, kijk, Bina, die had gelijk, was alleen maar de wens om te geven. Ja? Was nog geen kilim, niets. En dan komt daarin, komt daar de, de, de wens om te ontvangen, komt daar de Malgoed. Dan wordt in de Bina, als het ware, ook inkervingen gemaakt van die Malgoed. Malgoed neemt met zich mee ook eh, die, haar eigen eigenschappen naar de Bina. Dat heet inkervingen. Nicht kakawan is dat rabba. Zij was ingekerfd en werd verborgen in haar. De Malgoed werd verborgen in die Bina. Die maakte die inkervingen in die binnen die werd verborgen daar. Kymische Gones, let op, Kymische Gones, hakoelte, achat mafteja gaat als, hij heeft een vergelijking, als iemand die verborgen wordt, die helemaal verborgen wordt, onder, äh, achter de slot, ja? nee, achter de mafteja, achter de äh, Achter de sleutel. Dus iemand, als iemand verborgen wordt en dan de sleutel met de sleutel wordt uh, afgesloten. En deze sleutel helemaal wordt verborgen bij gaat in één een, in een, in een zaal. Ja, punt. En dat zullen we zullen zo zien. Ve'afal pi' she hakol ganuz be'oto haichal ikar hakol be'oto hamafteyach hau, ki'oto hamafteyach hu soger hu poteyach Kijk wat die zegt Ve'afal pi'ach ten 28 en ondanks het feit she hakol ganuz be'oto haichal dat alles is verborgen in die zaal Ja, yeah, de zaal is en daar is verborgen alles in the And de zaal en de zaal wordt afgesloten. Ik ga de hoofdzaak van alles of de essentie van alles bij hetogam avtehgo in, in die sleutel is. Kie kie hetogam avtehgo sogero poteh die sleutel die doet dicht ja, en opent kijk alles wat jij verstopt in een zaal ja een zaal wat, wat het ook is What is, what is, wie is de, de, de hoofdpersoon? Wat is het belangrijkste? Uh, en de zaal wordt afgesloten. Wie, wie doet allemaal, wie is belangrijkste? In het belangrijkste? In, in het hele verhaal. De sleutel. Ja of niet? Als je de sleutel hebt, dan kan je alles wat daarin in de zaal is, kan je dan openen, laten opnemen, kan je dat ja, opnemen, kan je het verbergen, kan je op duidelijk, en zonder slot, zonder de sleutel, niets. Dat is wat hij zegt. Dat alles wat boven is, alles wat in, het, in, het hoge, in de hogere werelden is, in de bina, want de bina is de zaal. Alles is de, de, de überhaupt het vermogen om het het licht daar vandaan naar beneden te halen, is dankzij de sleutel. Eigenlijk, zonder de sleutel zouden zou we niet kunnen halen, hoe komt de sleutel, hoe krijgen we dat, de sleutel, hoe vormt de, als we via de, door de sleutel kunnen we dat, de opening, openen dat, ja de zaal, en daar kunnen we het licht ontvangen van, uh, van die, die de maalgoed brengt naar de lager. Zonder dat niet, dus de sleutel, hij zegt voor ons, de sleutel doet de, de, doet de zaal dicht en open Oké, okay, dat is even uh, uh, de vertaling van de zoog. En nu gaan we kijken wat je ons vertelt. This alles komt in orde. Bijuradvarim <coughs> <coughs> de uitleg van woorden Galife Hainu Achakika 32 De Hisaron Achab de Kilim A, ah, Kadisha Hainu 33. Arihan Pin, Hanikra, hochma, Stim, A, Kadisha. De Hade, Tamiro, 34. Haino, Nukwa, De Atik, Go, Meovi, De Hade, Tamiro De volgende pagina. Äh, nun, Zain, 57, de rechter kolom. De reichel 1 van Hassulam, perusho Pirucho, bepnimiyut Hanukwa, Deatik, Nekid, nakid, twee, perusho Tikun, Hamasach, Lesot, Hazibuk. Hij heeft nu uh, definities of ja, de betekenissen van wat de Zogar zegt. En die vertelt het naar de. In de kabbalistische terminologie. Dat is wat hij doet nu even hier. Voor de vorige pagina, de linker kolom, 31. dvarim Galifa, wat betekent die Galifa? Galifa is wat wij zeggen dat. Uh, in het Arame is wat. Wat hij zegt dan, die inkerving. Haino, dat wil zeggen. Achakika, de inkerving. 32. De, de hisaron Achab, de Kilim. De inkerving van de gisteron. Gisteron moet je inkerven, ja of niet? Eerst was het volmaaktheid. Ja, alleen maar licht. En hoe kan je dan, wat kan je dan, hoe kan je dat inkervingen doen? Elke inkerving is gisteron, is te kort, ja of niet? Als er een puntje staat op, op het bord, dat is al te kort, het is al niet schoon. Het is al niet wit. Dus inkerven betekent per se dat inbrengen in iets tekort inbrengen. En dat is wat hij uh, zegt. Uh, dat is de hakikah, de hisaron. Achaprekelim, wat was het hisaron? Welke hisaron, welke tekort werd ingekeerd in de bina? Welke? En dit is niet moeilijk. Malchut steeg op naar onder de chokma. Ja of niet? En welke tekort werd ingekeerd? Hij zegt ons dat de Achab, de Kilim, de, dat de Achab, dus de Achab van de Kilim, en dat het woordje, Achab betekent de binaseer en binnen Malchut van de Kilim, die ontbreken nu aan de trap treden. dat werd ingekerfd door, uh, door het opstegen van de Malchut onder de Gochma. Iedereen ziet het? Ik begrijp je de koord was ingekeerd. Zonder de koord in zichzelf inkerven kunnen we geen kilim hebben. Eigenlijk. Alles, alles, alles, alles anders is alleen maar licht. En licht kunnen kan men absoluut niet ervaren zonder kilim. Eigenlijk. Dus wat we zien is op welke manier werd het ingekeerd in de simtsum te bed. Dat de malgoed steeg op naar, de, naar onder de gochma. En daarmee wordt het dus ingekervd, inkervingen ingebracht. En de inkerving eerst is het ontbreken van de kilim, binazerapin en malchut, in de traptrede. De traptrede dus hochma, in de traptrede blijft alleen maar keter Dus keter dat is wat blijft in de traptrede. duidelijk. En daaronder staat die malchut. En die malchut brengt met zich de inkerving tot hier en niet verder. Stim akadisha Stima Kadisha, dus betekent verborgen, heil, uh, zij die, of hij die verborgen, heilige is. Wie is verborgen heilige? Hij dat wil zeggen, 33, Arichanpin, Arichanpin, zegt die, Anikra, Chochma Stima Kadisha. Arichanpin, die heet, uh, heet of, zijn naam is Chochma Stima Kadisha, Chochma, Verborgen heilige Chogma, dat is de Arihantin. We zeggen verborgen heilige Chogma. want van Arihantin, we kunnen niet ontvangen, via de normale kanalen kunnen we niet ontvangen, van binnen kunnen we niet ontvangen van de Arihantin. Van de Chogma, van de hoofd, van de Arihantin. We gaan de temiro en een verborgene, wat die zegt ons. 34. Haino, nukwa de atik, dat is, wat is dat? Datgene wat eentje verborgen is. Dat is nukwa van de atik. Uh, go maowoi de hat tmiro. Dat uh, betekent te midden van de ingewanden van, van, een, van, een, van een verborgenen. We is Een beetje taal natuurlijk kan voor verwarring zorgen, maar het is niet moeilijk. De volgende pagina, num zijn, 57, de eerste, rechter, de rechterkolom, in Hassula. Perusho, wat betekent dat? Wat hij net gezegd heeft. Die pnimi jutanukwa de atik, let op, in de in in binnenkant van de noekwa van de atik. Nakit, nakit, dat heb je gezegd. Wat betekent dat? In het binnenkant van de noeken van de attic. In de binnenkant van de noeken van de attic, daar werd die Malchut, echt de ware malgoed van de zimzum-alef, daar werd zij verborgen. Dat moeten we goed weten. Dat, ja, in de attic, van het ziloed, daar zit de ware Malchut in, de, in het hoofd van de attic. Oké? Okay. Nakit perusho, wat betekent nakit van het woord, van het woord uh, Nikuda. Van het woord nakit van het woord Nikuda is uh, ingepunt. Letterlijk, als we dat zo vertalen, dat is ingepunt. Pirushow betekent is twee. Wat betekent dat een punt in punten? Ja, in punten. Het bestaat niet, maar, maar wat betekent ingepunt? Dus in. Een puntje gezet. Wat betekent punt? Een punt inbrengen ergens. Dat betekent, wat betekent? Tikkoen massage, het instellen van de massage. Le soda ziwoek. Om, om ziwoek te maken. Kijk, overal is het nodig. Onthoud het erg goed. Tikkoen massage, altijd moeten wij zorgen dat wij massage hebben. Ja, Zonder massage kunnen wij geen licht ervaren. Duidelijk. Daarom is ook in onze wereld. Zonder leren het geestelijke, kan men het geestelijke niet begrijpen, niet ervaren. Denk, wat de boer niet weet, eet niet als je niet bezighoudt met het geestelijke. Hoe komt het bij jou? Nergens, nooit. Duidelijk. alleen door de klappen van de schwek. De mens gaat weer, probeert hij dan een beetje te ontlopen. Dat. Maar niemand kan zonder leren het geestelijke, hoe kan je dat opbouwen, jouw massage? Hoe kan een mens opbouwen massage? Op geen manier. Begrijp je wat massaag is? Het inkerven, in iets wat ongedifferentieerd is, daar moet je inkerven, de massa. betekent, daar moet je de ateret je laten laten opkomen. duidelijk. Het is Kijk, hier spreekt hij dan van de malchut. Dat de malchut van de eerste zimzum steeg op naar, de, naar het hoofd van de attic. Dat was eenmalig. Ja, duidelijk. En sindsdien, daar is dus schluis, In elke traptreden, we hebben geleerd, kettergochma, eh, behoort als het ware, eh, wordt, kan niet licht ontvangen, ja, eh, kan niet verbonden worden, letter beter te beter zeggen, kan niet verbonden worden aan de partsoef. Kijk. Keter hoogma kan niet verbonden worden qua kilim met de rest van de van de, de kilim kan niet verbonden worden. Dein? Dus het moet alleen de partzu alleen moet licht ontvangen alleen uh, wat licht onder die malhood uh, die dus uh, uh, die uh, afspiegeling we zeggen dat die uh, die als het ware uh, overeenkomt met die Malchut van de Zinzum, alle die in de Arihanpin, in de attic is ingekerfd. Nou, dat was, uh, so is het opgebouwd, dus dat het bij de Atik die Malchut van de eerste Zinzum, en waarom het betekent Malchut van de eerste Zinzum? Dan kan geen Chochma ontvangen worden. duidelijk. Geen Chochma kan ontvangen worden, daarom in elke parzuf hebben we nu zo'n plaats wat Keter hochma onder elke partsoef, nu Keter hochma staat, een soort een soort uh, malgoed van simtsum af. Eigenlijk, Want als ergens in het hogere is de wet, dan wordt het voorgeschreven aan alle onderste. Oké. Okay. Dus betekent als een puntje ergens komt, betekent wat je zegt, dat betekent, betekent dat het instellen van, van massage. Want zonder massaag kan je dit, absoluut niet, niets... Kijk nou, laat nu een paar mensen hier komen, nu van buiten. Welke dan ook, ja? Met welke intelligentie dan ook. Als ze komen hier en ze horen wat wij spreken nu, kunnen ze iets begrijpen. Kunnen ze überhaupt ergens... Niet alleen begrijpen, kunnen ze wel een, een of ander gevoel hebben. Absoluut nergens. Hier, zullen ze zitten als net als poppetjes. Eigenlijk, waarom? Je hebt geen kilim daarvoor. Want bij jullie zijn allemaal al inkervingen gedaan. Eigenlijk, de hele bedoeling is nu om stap voor stap meer laten in jezelf inkervingen doen. Iedereen hoort het? Inkervingen door, niet door mij, jij doet niets. Maar ik alleen geef door. Maar door de zoger moet je inkervingen in jezelf laten komen. En niet jezelf te blijven, hier. Hier moet je jezelf absoluut, hoe zeg dat, wegcijferen, als je het goed wil doen. Iedereen hoort het, kijk nou, Tassus, denk je dat die, niet, die minder, minder, minder eigen, eigen dunk heeft dan jij? Misschien nog meer. Maar kijk nou, ik bedoel, ik bedoel, iedereen, wat ik bedoel iedereen moet zichzelf wegcijferen als je hier komt, als je het geestelijke met geestelijke bezighoudt. Duidelijk waarom. Want dan ga je, laat je inkerven wat je leert. Laat het jou, jou inkerven. En daar komen de massagien. Daar komen die massag. En massag kan wel het licht weerkaatsen en naar binnen trekken. Duidelijk. Geen andere manier. Dat is de kern van alles. Dus dat is wat hij zegt dan. En, en inpunten. Inpunten betekent dat een punt ergens komt... Uh, en die maakt dan inkervingen daardoor. En dat is, betekent het uh, maken van massag. Ben twee na de punt. Okay. de naït in de nekuda, die is inge. inge zeg in de aarde, als je dat ingestoken is. Net zoals een, als een scherfje, net als, net als een schepje kan je dan in de aarde doen, uh, insteken, ja, zo so is het, net zo, so op dezelfde manier is het, een beeld maakt de zoger. op dezelfde manier is het puntje, maar goed, die wordt ingestoken, als het ware, in, in de, uh, uh, duidelijk, in de, onder de, onder de perusho, dat betekent, ben ik kouda de dat betekent in dit punt, let op. Die denijt aska, die ingestoken is. beaska betekent aska is. Uh, ring, In een ring. En ring de, wat betekent ring. De zover gebruikt het woord ring, want van ring komt het geen, kamie, kamie niet uit. Ja? Als iemand als ingestoken, als je dat in een ring plaatst een puntje of zo, so, dan kan het niet eruit komen. Dat is dan. Een verwijzing Shehi, <tot> Hamalhood, Tsimtsum, Alef, Hanikret, Nikuda en <verwegingen> Zaid. Dat dat, wat betekent, waarom is dat in ring? Dat dat is de Malhood 4 van de eerste Tsimtsum. Hanikret, Nikuda en Zaid, die de middelste punten heet. En daarom gebruik de zo'n zo beeld van eh, een ring. Five. Dat daarover, op die, op die Malchut van de tsimtsum Alef, daar op was, op die Malchut was, Zimtzum Alef. En tsimtsum Alef betekent, nou, dat komt geen licht, kan geen licht komen in die, lichthochma kan niet komen in die Malchut. We afuke mi dat Im de Kulhu Partsufin kanal Oh, dat well is iets, wat al belangrijk om daarover uh, we zehu vijf na de kom. We zehu la fouke miwa me, massag. En dat is het tegenovergestelde, tegenovergestelde van de massach zes. amitoukan im ateret jesoot. En dat is het tegenovergestelde beter te zeggen van de massag die ingesteld is met de ateret jesoot. Dus die die stoelt dus niet op de malchut van de eerste Zimtzum, ja, Daar kan je niets mee doen. De, mas de, de malchut van de eerste simtsum Die alleen zegt alleen maar stop En hey, niet meer. Die kan, die, die kan je doorlaten het licht. Maar dat is goed in tegenstelling tot de, ma de massag. Die ingesteld is met de ateret zo Dus damit, waarbij de massag als massach dient de ateret Jesod. Nou Jesod it is Jesod is behoort tot licht en ik like, bedoel de klief van Jesod. Daar was geen uh, op Jesod was geen was geen cementzuur. Dus hij zegt: "Knaag hoe, wak de de de zoals het gebrailvlek is in de wak, dus in de zijn in de Zes onderste sferon, sferot van elke, van Ik zal zo dat uit nemen hier op het bord. Kan hij bij de zoals het verteld werd in in een belendende ot die we hebben hebben wel al geleerd. Kiemassach ze, let op, wat je moet Kie Kiemassach ze ach de derde Jesoud. Nikra, beschem, nikuda de Yeshuva, de Yeshuva. Wilo Nechan Bashem Nikudayim Sayyid. Cake Hudvan said, I do the terrach and I will khrach on slati lead. Let it masag the de aterat Yesot. Van dayze masah von the aterat Yesod, for that cronky for Yesod. Di mut new stun in Platz van Di mut di Verksam is new in Platz van the Masach van de Simpsum Aleph. The Masaq von the Simsum Aleph is. Die, dat is nu, die staat nu, we hebben geleerd die staat waar, in, de, in, de, in het hoofd van de Atik. Ja, in het hoofd. En overal in elke partsoef heeft uh, staat, als het ware, de, de uh, regimo van hem, sporen van hem, onder de ketter Daar staat elke, op elke trap op elke traptrede niet krap als je Yeshua nekoda dat let op dat de punt van de Yesot van het van Yesot die heet de punt van de uh, settlement, dus van de waar van, van de nee van de waar waar het leven kan waar had ik al vroeger gezegd Jeshuwa daar waar Jeshuwa is van de van van van waar het leven kan Waar men wel een nederzetting kan. Ja, waar men kan leven opbouwen. Okay? Yeshua is inderdaad waar men. Leefbare Le plek. Uh, Levensvatbare leven Voedingsbodem. Voedingsbodem, precies. Daar waar de voedingsbodem dus De levende voedingsbodem. Ja, we hebben gezegd, herinnering nog hadden we over tafel en shin. Dus dat is wat we hebben toen geleerd bij de OTJ van de letter shin welobos weloboshem níkúda, enziet, marniet, in de níkúda, in de in de níkúda, in de in de centrale, zeggen dat in de middelste in de middelste punt, dus in de punt van tzimtzum aluf. Door tzimtzum aluf kunnen wij de malchut van het tzimtzum aluf kunnen we niet zo bouwen. Kijk, daarom is hij verstopt, daarom is het in de scheppings in uh, de scheppingsplan, in de scheppings in de opbouw van de, de wereld, is, werd die Malchut, omwille van de correctie, omhoog gebracht, uh, naar de hoogste plek, en de hoogste plek was het, bij Atik, in het hoofd van de Atik. So, en zo, elke partsov is nu zo opgebouwd, kijk, Tinsvirot, uh, de Malchut zelf, van die sfera is die staat in het hoofd, ja, die sluit het hoofd af, af en dat hoofdkettergogma, de ware ketter van de partsoof, van die parzoef, die, die dus daar wordt niets, niets meer ontvangen, als die, die, waarom niet, wordt wel, maar, die maken dus niet deel, ze sluiten zich niet af, nee, ze sluiten zich niet aan, aan de overige kilim. Iedereen hoort het? Dus die sluiten zich niet aan de overige kilim aan. En daarom, kan daarom, uh, die lichten die, lichten, die overeenkomsten lichten die zij zouden met zich meebrengen zou zij aan, dat, aan de resterende kilim zich aansluiten, de zat van de uh, zeven onderste kilim, die ontbreken dus lichten van gogma uh, en lichten van jichida of de gaya yichida ontbreken in elke partsoef. daarom hebben we in elke partsoef, zoals we vorige keer al geleerd hebben alleen maar, alleen maar in, in feite alleen maar zeven, ja, zeven spherot, ja, zeven spherot. Want kettergog maan breekt, zeven spirood. Ik bedoel zeven in het algemeen, let op, altijd goed kijken. Als je doordringt dat, het is niet moeilijk, als je dat doordringt wat het allemaal is, het is niet moeilijk. Twee zijn er niet, wat er blijft nog over? Ja, in het, algemeen, in het algemeen blijft alleen maar zeven over. Maar die zeven natuurlijk, die kan je, van die zeven kan je dan, nu, die ketterhochma, die kunnen we, we net als wegsluiten. Die, net, we, net of zij niet bestaan. Nou, maar van de rest kunnen we wel uh, zien als de hele partsoef. Duidelijk, iedereen ziet het. Ketterhochma, die, die kan, kunnen we niet ontvangen daarin. Dan maar voor de rest kunnen we wel profiteren. Voor de rest kunnen we alles ontvangen daarin. Huh? Goed is ook niet. En is Nee, geen malgoed. Maar in plaats van malgoed nu dient ateret Jezod. En Atheret Jezod, waarom? Ateret Jezod kunnen we wel omhoog en maar beneden gaan. Hier kunnen we dus vanaf, zie je dat? Vanaf die, vanaf die malgoed, waar de malgoed, de ware malgoed, die staat in het hoofd. En naar beneden, uh, uh, met uitsluiting van de van het, van het, van het, hoofd van het hoofd van Keter-Gogma staat, zie je, twee, twee keer hebben we hier Keter-Gogma, zie je dat? Bovenaan staat de, wa de ware Keter-Gogma, de Keter-Gogma van, van het geheel. En onder die, zie het, onderaan staat het Keter-Gogma van het eigen sfeerrood, van het wat onder die ware malgoed staat. Het is niet moeilijk, als je dat... Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. Kijk, als jij dat snapt, het bestaat het algemene en het bijzondere. Altijd hebben we je, of niet? Laten we eens, laten we, oké. Okay. Uh, uh, laten we nog, uh, hoe we gaan maken dus nu een pauze even, want koffie en thee en koekjes, koekjes, en dan een beetje, beetje lekker, dat kan we straks.